Serieus lekkere koffie? de Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl Hey! De Koffiejongens! Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De lekkerste biologische koffie, zonder concessies. De Koffiejongens! Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Bob, kunnen we deze show nog op vakantie? Yeah. Daar heb ik echt...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 Het kabinet moet ervoor zorgen dat er ook in arme wijken genoeg AED's hangen... willen GroenLinks, PvdA en ChristenUnie volgens RTL. Het Nederlands Dagblad onthulde gisteren dat AED's in arme wijken vaak ontbreken... terwijl er in rijke wijken juist veel hangen. De Hartstichting adviseert dat er altijd een AED moet zijn binnen 500 meter. In Lyon zijn elf mensen opgepakt voor het doodslaan van een student vorige week. De 23-jarige man overleed nadat hij een paar dagen in coma lag. Hij wordt gezien als rechtse activist... en werd in elkaar geslagen door een groep extreem-linkse activisten. President Macron riep na de mishandeling op tot rust. Terwijl er in Geneve wordt gesproken over vrede... heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. De Oekraïense luchtmacht heeft er tientallen geteld. De meeste zijn uit de lucht geschoten voordat ze schade konden aanrichten. Eerdere gesprekken over vrede tussen Rusland en Oekraïne verliepen moeizaam. En de Amerikaanse zanger Danny Asmund... heeft een wel heel bijzondere aanklacht aan zijn broek hangen. Een vrouw kreeg bij zijn concert naar eigen zeggen... een opblaasbare bal in haar gezicht en eist ruim 12.000 euro...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 Dankjewel Mario. Twee minuten over elf. Dit is Slam in een verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo. 20 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen oud en de grens met Duitsland. Daar 11 minuten. En de A20 richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwkerk aan Den IJssel. Je vertraging is daar 16 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Goedemorgen, nog een uurtje tot Houzen in de pauze. Onderweg naar de lunch van Slam met zo meteen hier Haven, I Run. Oh, Oké, okay. Topic en Fireboy DML. En nu Lady Gaga, hier is Paparazzi. bij Slam. Heb je het gelezen? Hè? Het gaat weer sneeuwen in Nederland. Morgen worden we waarschijnlijk wakker in Winterwonderland. Ik hoop dat dat dan voorlopig de laatste keer is. Weet je, we zitten alweer bijna in maart. Over twee weken. Het wordt tijd voor, uh, voor de lente. En als ik even vooruit kijk, dan zie ik ook dat de temperaturen... volgende week weer omhoog gaan. Dus hou vol. De lente komt eraan. Uh, je bent bij Slam hier op je woensdagochtend... onderweg naar de leuke kant van de werkweek. En we gaan terug in de tijd... Het jaar waarin Bayern München de finale van de Champions League won. 2-1 wonnen ze van Dortmund. Het was ook het jaar waarin we met z'n allen keken naar Frozen in de bioscopen. En Barack Obama begon aan zijn tweede termijn als... President van de Verenigde Staten. de Nederlandse mensen Dank u wel. En het was ook het jaar waarin uh, Prins Pils veranderde in Koning Willy. Uh, Willem Alexander werd onze koning. En uh, dat betekent ook gelijk dat we sindsdien geen Koninginnedag meer hadden. Er was de tijd op de 30ste? Sindsdien hebben we koningsdag op de 27ste. Drie dagen verschil. En toch heb ik altijd het gevoel dat het sinds het koningsdag is dat het altijd kouder is in vergelijking met koninginnendag. Ik denk dat die drie dagen verschil dat toch. Toch wel een groot verschil maken in, uh, in het weer. En 2013, ook het jaar waarin we kennis maken met deze man. Met Righiem, hier is Je Me Tire, Baselijn. Je me tire, me demand pas pourquoi, je suis parti sans motief. Parfois je sens mon coeur qui s'endurci. C'est triste à dire, mais plus rien m'a triste. Laisse-moi partir loin d'ici.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 Défendé, prix pour cip. Mais je veux dire, juste pour la lip. Si je reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste.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 Tu peux dire sans motif, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi pas J'ai plus is er sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je Wat de hand? Wat is er de hand? Wat is er aan de tire Wat is er pas pourquoi je suis is er You can't be me It just Luister naar Slam en Nostalgie in 3, 2, 1. Nou, wat was dat heerlijk, hè? Nog even voordat je naar school ging de PlayStation aanzetten. 90's. 90's 500. De tijd van de PlayStation 1, de Discman, Tetris spelen op, uh, op je Game Boy. Big Brother was op tv en wat werd er? Een fantastische muziek uitgebracht. The Spice Girls, Tupac, Paul Elstak... En over twee weken zitten we er midden in de Slam 90s 500. Stemmen kan nu op Slam.nl. Wat zijn jouw favoriete 90s tracks? Geef ze door via Slam.nl. En over twee weken zitten we er midden in de Slam 90s 500. Even terug naar de jaren 90. Deze track hoor je nog steeds in de clubs. Nostalgische en iconische track van Fat Man's Cup. Dit is Beef Faithful bij Slam. You got a hundred dollar bill, get your hands up. You got a fifty dollar bill, get your hands up. You got a twenty dollar bill, get your hands up. Bouwakka Ilke, bijna tijd voor in de pauze. Ja, ja, ja, ja, de lunch is in zicht. En uh, zo meteen hier bij Slam, Dave en Tam. Ze doen een uh, omgeke omgekeerde regendans met uh, Ryan Dance, ook Calvin Harris en Pink Panthers komt er dan. Is dat uh, jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje?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 Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Twee minuten over half twaalf. Het slamweerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag. Hier en daar wat wolkenvelden, maar ook kans op zon. Temperatuur vandaag tussen de 1 en 5 graden. En hou je vast, morgen kans op sneeuw. En dan de wegen af met flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderloo en Kootwijk. 9 minuten en de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en De Grens met Duitsland. Daar 10 minuten. Ja, goedemorgen, zometeen nieuwe muziek van Zara Larsson. Samen met Pink Panthers ook Calvin Harris. Na Dave en Thames. Dit is nieuwe muziek, Raindance. Let's get the party started. See you in the bar. you hardly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 Taking my control Never been abroad before When well, I'm knocking through your door Nieuwe muziek van Zweedse schone Zara Larson samen met Pink Petrus. Goeie track, hier hoor, de Stateside hier bij Slam. Op je woensdagochtend, het is 18 februari en het is as woensdag onder de rivieren. Ja, de dag na carnaval. Er is op de meeste plekken toch echt een einde aangekomen. Ik kwam net een, net een artikel tegen van, van Omroep Brabant met de titel Dit is waarom je je de dag na carnaval zo belabberd voelt. Ik denk dat we het allemaal wel kunnen raden. En uh, is het hebben van een kater is dat een legitieme reden om je ziek te melden op je werk? Mag je je ziek melden met een kater? Ik heb het uitgezocht en je hoort het zo meteen hier op Slam. Het antwoord zal je misschien verbazen. she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 You Like me now, when my piggy's valued over three Let's drink, you the one to please. crisp filled cups like double D's. Me and us, much more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed, it's say. Take that, rewind it back. Ursher, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris, got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon, got the beat to make your booty go. Usher, Usher. En ja, hier bij Slam. Het is tien minuten voor twaalf. Hou ze in de pauze zometeen. De lunch vanaf twaalf uur. En is het zodat je je ziek mag melden met een kater. Is dat een legitieme reden om je ziek te melden op je werk? Ik heb het even uitgezocht en ja, dat mag. Het zit namelijk zo, uh, je baas mag niet aan je vragen waarom je je ziek meldt. Dus als jij belt en zegt ik voel me niet zo lekker, ik kan niet op mijn werk komen... dan mag dat in principe door een kater komen. Of het heel ethisch van je is en of het heel uh, collegiaal is, dat is een uh, andere vraag. Maar officieel mag dat uh, dus wel. Uh, iemand die dat niet heel snel zou doen, is Armin van Buren. Er moet wel heel wat gebeuren. Wil Armin van Buren niet naar een show uh, komen. Zelfs op de dag dat zijn zoon geboren werd, stond hij later gewoon weer in de dj booth. Dat vond zijn vriendin iets minder leuk, maar ja, zijn fans waren wel meer, weet je wel. Dus het uh, nou ja, stond er gewoon. En je hoort Armin van Buren, nieuwe slam. Dit is de nieuwe track Sunshines on Me. If you need a hero. Glockenbach en Sunshines on Me. Bijna 12 uur op woensdagmiddag. Onderweg naar de leuke kant van de werkweek. Met het weekend al voorzichtig in het zicht. En uh, hou ze in de pauze zometeen. Met muziek van onder andere Chesto, Jort Avicii en ook de Black Eyed Peas. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Foto van Business: Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.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 KPN voor een beter werkend Nederland. Fans van daanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi die voor eensster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 169.